Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Hongarije noemt het ongelooflijk gevaarlijk dat Oekraïne Rusland mag gaan aanvallen met Amerikaanse lange afstandsraketten. Hongarije is bevriend met Rusland en waarschuwt dat de oorlog door deze stap kan escaleren. Slowakije kijkt er ook zo tegenaan. Maar de meeste andere Europese landen vinden het juist een goed idee dat Oekraïne raketten mag gaan gebruiken om doelen diep in Rusland te kunnen raken. De Russische president Poetin heeft officieel nog niet gereageerd... maar correspondent Geert Groot-Koerkamp weet wel wat hij eerder over het onderwerp zei. Als een kernmacht, dus lees Amerika, een ander land, lees Oekraïne... helpt bij het aanvallen van Rusland... dat betekent dat in feite dat die kernmacht rechtstreeks de confrontatie aangaat met Rusland. In Gaza is een voedselconvooi van meer dan 100 vrachtwagens overvallen en geplunderd. Dat gebeurde volgens hulporganisatie UNRWA afgelopen weekend... vlak nadat het de Gazastrook was binnengereden... Zeker 98 vrachtwagens zouden door het geweld verloren zijn gegaan. Wie er achter de plundering zit is niet duidelijk. Miljoenen Palestijnen in Gaza Zij zijn afhankelijk van hulpconvoyen. Twee hardlopers die een stukje over een ruiterpad liepen omdat ze een ondergelopen voetpad wilden ontwijken, hoeven toch geen boete te betalen. Volgens de rechter waren ze wel schuldig... maar is een bekeuring van 100 euro wat overdreven. De zaak draaide om Kees en Jeroen... die een half jaar geleden geen zin hadden in natte voeten. Een stuk van hun hardlooproute stond onder water... en dus maakten ze gebruik van het pad ernaast. Eigenlijk mogen daar alleen mensen met hun paard overheen. Twee boswachters zagen het gebeuren en gaven een boete... maar die is door de rechter verscheurd. En oud-topscheidsrechter Jan Keizer is overleden. De Volendammer was in de jaren 70 en 80... een van de beste scheidsrechters van Nederland. Hij vloot bijna 400 wedstrijden zijn in de eredivisie. En een beroemd moment uit zijn carrière is toen hij in 1974 moest optreden vanwege een gat in het doelnet. Scheidsrechter Keizer gaat het net inspecteren, gaat dan opnieuw naar zijn grensrechter toe. En inderdaad, het doelpunt wordt toegekend. En nu is Wageningen weer boos, ja. En nu krijgt Jan Keizer uit Volendam het daar erg moeilijk. Maar hij zal voet bij stuk houden. Keizer vloot ook EK en WK wedstrijden. Hij was 84. Het weer een kletnatte dag morgen. Bij 2 graden in het noorden en 10 in het zuiden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files in Noord-Holland worden voorzichtig aan, alweer korter. Wat nog opvalt is de A10, de A10 Noord om precies te zijn. Tussen Afrijd-Volendam en de Koentunnel staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De N201 valt op, Hilversum richting Uithoren voor Loenenstroot, 3 kilometer met een kwartier op onthoud. En tenslotte de N245 Altmaar richting Schagen voor Warmehuizen, 3 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Ik word langzaam rijker, so high dat de suave fiber. Ik kan het zelf doen, waarom wil je wijzen? Ben het aan het doen, hoef niks te bewijzen. Slow life, ik word langzaam rijker, so high dat de suave fiber. Ik kan het zelf doen, waarom wil je wijzen? Ben het aan het doen, hoef niks te bewijzen. Doe dit voor de sport, doe dit voor de kunst Eet de beet op in de ochtend, doe dit voor de lunch Ben op een marathon hoe ik mijn leven run. Neem mijn tijd om kwaliteit voor je te leveren Ah, uh, slow life, steady aan het bouwen Glimlach op mijn face, homie, dat is hoe ik verouder. Doe dit voor de kids en ik doe dit voor de ouders Je wilde op mijn haten, maar toen ging je van me houden Thank God, ik heb gepleed voor die better days ik ben veel veranderd, maar ik ben de same Zoek de zon op als ik in december vlieg Ben aan het chillen, waar je helden alle sterren ziet Vijf sterren sweets, want je boy is op comfort. Ik kon niet conformeren aan hoe alles netjes hoort Ze zeiden vroeger, oh je bent nog steeds aan het rappen Maar nu zeg ik, oh je zit nog steeds op kantoor Zo live, ik word langzaam rijker So high dat de we fiber. Ik kan het yeah. zelf doen. Waarom wil je wijzen? Ben het aan het doen. Hoef ik te bewijzen. Slow life. Ik word langzaam rijker So high dat de we fiber. Ik kan het zelf doen. Waarom wil je wijzen? Ben het aan het doen. Hoef ik te bewijzen. Ja, yeah, pak eraf af als ik door mijn gedachten screw. Gekke file, appenzoeks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 voet de bron, ga de wereld rond En sta je niet zo blind op hoe ver je komt Ik heb altijd wel een stip aan de horizon Universal, volg het script en de money komt Slow live, ik word langzaam rijker So high, dat de hoe we vibe. Ik kan het zelf doen, waarom wil je wijzen? Waarom ben het aan het doen?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 Langzamer groei. Weerig steady groei.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 Zijn je mee te nemen weg van mij, mij, mij, mij.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 You will buy.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 Van ja, ik word eventjes op mijn vingers getikt. Maar het is inderdaad Levi Boon. Uh, zij heeft ook nog meegedaan aan Mooie Noten het afgelopen jaar. Uh, samen met uh, Koos en nog iemand waar ik even de naam van ontschoten ben. Uh, en Levi Boon is ook geselecteerd voor de popronde. En daar heeft ze zich ook laten zien. Onder meer in Haarlem. En een paar weken terug ook in Hoorn. Maar uh, ja, de popronde die dendert nog even door. Hoewel we wel een beetje in de laatste fase van de popronde zitten. Want ik heb me laten vertellen dat er nog een aantal steden komen. Zoals Alkmaar en Hilversum. Aankomend weekendmensen. Dus die kunnen daar nog terecht. En dan gaat het hele clubje zich opmaken voor het eindfeest bij de Melkweg. En daar worden dan een aantal mensen daarvoor uitgenodigd.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 Volgeronde 2025. Maar uh, eerst krijgen we aan het uh, begin van het nieuwe jaar Eurosonic Noorderslag. Want uh, dat is niet zo gek ver meer weg. Want het is over een uh, week of 6, 7, zo'n beetje. Dan uh, komt uh, Eurosonic Noorderslag al uh, weer om de hoek kijken. Uh, want zo snel gaat het allemaal in dit land. Daarvoor hoorde je trouwens voor uh, Levi-Boon met Half-Fool. Want dat is uh, de, de nieuwe single. Of de meest recente single. Uh, Weather van.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 Shine tiny too.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 Talentvolle muzikanten die misschien wat minder bekend zijn. Mm -hmm. en, uh, dus dus dat, uh, ja, dat sprak er heel erg aan. Ja, um, nou heb jij uh, ook wat uh, talentvolle uh, muzikanten gehad. Ben even, bij de eerste editie ben ik het even kwijt. Wie was dat ook al hier? Bij de eerste, uh, ja, dat, was, uh, dat was Koos. Oh ja, Koos. Uh, studenten bij uh, Conflict van Haarlem. Ja. En zij had twee medestudenten meegenomen. Juliene mm -hmm. en Jet. Uh, en zij uh, hebben als trio opgetreden. Ja. En uh, uh, dus dat uh, was wel heel tof. Ja, het is Koos uh, met een C, hè? Ja, Koos met een C. Ja. Uh, bij de tweede daar uh, ben ik natuurlijk getuige van geweest. Uh, dat is uh, Rosemary uh, geweest. Ja. En bij uitgave nummer drie dan is het uh, de beurt aan een popronde uh, deelnemer Jacob Drescher. Dat klopt. Ja. <laughs>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 en ik ben haar een keertje tegengekomen bij, uh, bij een optreden waar zij ook moesten, of mochten optreden. Mm. En uh, dat sprak me heel erg aan wat zij deed. Dus als ja, altijd blijft ja, bijgebleven. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, dit is leuk voor dit concept. Ja, uh, dat is de Roosmeer. En dan Jacob Drescher. Nou ja, dat, uh, dat lijkt me ook wel misschien een uh, korte klap als ik het zo hoor. Ja,